Met het de Spaanse premier Rajoy heeft voor tientallen miljarden euro's aan nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Vorige maand kwam hij met een bezuinigingspakket van 65 miljard voor de komende 2,5 jaar. In zijn nieuwe plan is er sprake van 102 miljard. Rajoy wil de bezuinigingen onder meer realiseren door de omzetbelasting te verhogen en tekorten op de publieke sector. D66 heeft het aangekondigde wetsontwerp ingediend dat een eind moet maken aan de weigerambtenaar... Partijleider Pechtold meldde dat tijdens een verkiezingsdebat van het COC. Ambtenaren die geen homo's willen trouwen moeten niet kunnen worden benoemd, vindt D66. Voorster wordt gesteund door de meeste partijen in de Kamer. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen doen niet 22, maar 21 partijen mee. De kiesraad heeft de kandidatenlijst van de IQ-partij ongeldig verklaard. De partij heeft de wettelijk verplichte waarborgsom niet betaald. De IQ-partij, waarvan het onduidelijk is wat de speerpunten waren, wilde alleen in de kieskring Den Haag meedoen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de VN-veiligheidsraad op de vingers getikt. In een resolutie betreurt de vergadering de padstelling rond Syrië. Resoluties van de Veiligheidsraad worden voortdurend gedwarsboomd door Rusland en China. Intussen krijgt het Syrische regeringsleger langzaam de hoofdstad Damaskus weer in handen. De politie Brabant-Zuidoost geeft nu toch toe dat een agent een filmpje heeft gewist van de arrestatie van DJ Flexiken. De arrestatie waarbij de DJ klappen kreeg, werd gefilmd door een getuige. De politie ontkende eerst dat de agent het filmpje had gewist. Op de Olympische Spelen hebben Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. Zowel Kromowidjojo als Veldhuis zwommen in de eigen halve finale de snelste tijd. De finale is morgenavond. Het weer vanuit het zuidwesten buien. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht rond de 13 graden. Morgen eerst zon, later vanuit het westen buien met kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Zie het. I don't how to do. Lose lose it, lose it. And know world turns round. En er is niemand die jou zal. Dan hou ik duizend jaar voor jou. Door. Tot jij. ik al precies waar jij moest zijn Ik glijd honger, ik lijk dorst en kou Ik struin de straten af voor dag en dag Er is niets dat ik niet doe van de spijt. Spelen winnen met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voorbij. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je zegt het maar. voor ik tien keer rond evenaar tot jij mijn liefde Oh, Z.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12.